6 uur aan Opties met het NOS Journaal. Westerse landen hebben verontwaardigd gereageerd op het vonnis van de Russische punkgroep Pussy Riot.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 Het weer, vanavond in het hele land helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen en ook zondag volop uh, zon met temperaturen rond de 30 graden. Na het weekend kans op een regen of ondersbui. Het blijft warm. Dit was het. En ook... Dit is Johnson van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A28 tussen Assen en Hogeveen en op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, bear with me My dirty boy, can't you see you?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 Morgen beginnen we de dag met vrolijk. Zie de zon opkomen, licht wakker in de bed. M'n hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon breekt ik langzaam door. M'n ogen reeds gesloten, we denken al als ik slaap. wil ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, En yeah. ik wil back to the future. Ik dus voel op de plek van mijn voeten. Ik krijg strachten, strak licht sterken. blikken een ijzer in de stok. Master plan. De kans met de voor de geef dan hoe ver ik ben Ogen volg van mij net alsof ik in een film zit Vingers met die diebelussen daar, ik heb stil zitten Klaar voor de angst, zie je de Verslaven net alsof jij aan de heren zit De klok tik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen De zon breekt door Achtervolg door mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wachten in mijn bed M'n hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs en door Slapeloze nachten in de zon week aan z'n door, ogen reeds gesloten, denk al als ik slaap wil ik even. Ben vermogen, vanmorgen me nog steeds voort of ik een border? ik een worden. De zon breekt door, de sterren uit de lucht, dat is ons decor. Ben vermogen, vanmorgen me nog steeds voort of heb ik een Licht wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De Tijd die langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Denk ik als ik slaap, ben ik even weg van? Ik in van de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 Van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM zal 106.9 FM. ZFM. Satisfaction. All this aggravation ain't satisfaction in me A little more pain, a little less pain a little, pain a little less pain, a little more pain Close your mouth and open up your mind Baby, stay inside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 Nog meer jij is fantastisch toch? Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ma guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fai la stera, il mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata l'inferlino strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, con le braccia me castata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah! <laughs> Si zegt zo, hè? En dan, en dan,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 È maliziosa massa prattenere a bada un super pullo, un po' come te, e poi che avresti di speciale che?